Diste kom voor 57. Niemand? Nou, 5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur?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 Lopen kan. Het lopen komt ook zo in Sunset Valley. Het komt ook zo, we houden aan. Run, run, run, ready. Oh Saint-Satprelli, zo van van van. Is deze trip?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 Eerst ontmoeten en jij me uit de hoogte groette, werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang. Want de halve zomersgroten ben jij van hoofd tot aan je voeten ook nog 1,98 meter lang. En dat vind ik wel bezwaarlijk, want ieder een dag onbedaarlijk, geeft jou een arm dan lijkt het wel of ik hang. Ja, aan alles ben je toch Ik vind jou dan wel lief Al ben je nog steeds 1 meter 98 lang Toen jij laatst als een sportieve vrouw In het open zwemmen wou, En je van de planken in inal Heb je je daar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 het is een ledikantje klein, maar het moet beslist uitschuiver zijn. Tot 1,98 meter 1,98 1 meter 98. 1 meter 98. 1 meter, 98. 1 meter, 98. 1 meter 98. Goedemorgen, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis...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 En haar latere singles bereikte de hitlijsten niet. Maar die grote hit uit 1979. Ik ben verliefd op John Travolta. Die hoort u nu hier bij CFM Zandvoort.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 Ridder in het Franse Legioen van Eer in 2005. En de Radio 5 Nostalgie, Euverprijs van 2013. Ze hebben een hele carrière. Ja, 40 jaar. is dus niet niks natuurlijk. En u hoort er nu: Lisbeth Lis met Zonder Jou. Zonder jou.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 En rozen heb ik het neergezet. O, kan ben je uit mijn leven weggegaan. Tussen je en rozen, zal jou weer blijven. Ik kon op jou niet bouwen, jouw woorden niet vertrouwen. Want in jouw hart was jij me toch niet droog. Mij wil je niet meer kennen, mijn hart niet meer verwelken. Tussen aieus en rozen staat jouw poortje. Tussen aieus en rozen heb ik het neergezet.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 1971 Ronnie uh, Tober met rozen voor Sandra. De volgende plaats. Artiesten. Van in 1969 uh, een groot hit met het Parody, Met de Shanty Parody Bloody Mary. Over een ruige piraten die niet kon zwemmen. Het nummer kwam op 30 augustus binnen op nummer 22 in de Nederlandse top 40. En stond drie weken op nummer 1. In de Hilversum 3. Uh, top 30 stond het lied 12 weken genoteerd. Waarvan drie weken op nummer 1.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 De schrik der zee, dus drink op Lady en op alles wat ze deed. Waar haar schip verscheen was, ze ergens. En bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoer, zandvoort, uit zandvoort. met Bloody Mary. Het zit erop, het is bijna twaalf uur. Als u denkt waar ik wil het programma nogmaals beluisteren... of ik heb een stuk gemist aanstaande zaterdag... tussen 1 en twee wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week, nog een fijn weekend... en ik laat u achter met uh, Dimitri van Toren, officieel Jan van Toren, geboren in Breda op 16 december 1940... en overleden in de Reusel op 21 mei van dit jaar... Hij was een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar. En u hoort hem...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 de vrijheid, ik koers naar de zon en bericht met een postdij op gelet ik kom en na wat ruzie en storm lachen en tranen, God en een vloek komen wij behoud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 down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 Jou in gedachten Mijn liefste met me mee Als wij weer gaan varen.